Het is weer tijd voor de Vlaardinger van de maand. En deze week is de Vlaardinger van de maand. Ivo. Ja. Hallo Ivo. Hoi. Um, uh, je, bent, uh, uh, je hebt een osteopathiepraktijk. praktijk. Ja. ja, klopt man. Ivo, osteopathie. Juist. Um, uh, kan je ons meenemen in de wereld van de osteopathie? Uh, hoe lang doe je dit al, bijvoorbeeld? Nou, ik ben al uh, zeker... Uh, ja, weet je, ik ben eigenlijk opgehouden met tellen, weet je. Het is al zo lang uh, dat ik uh, gewoon... Uh... Zeg maar bezig bent met het osteopatie. Is it een way of life? Nou, op een gegeven moment zit je je toe en dan merk je dat dat helemaal jouw ding is. En dan ga je daarmee door natuurlijk gewoon. Ja, ja weet je, je... het is echt je passie. Ja, en dat is je... het van jongs af aan. Al. Ja, natuurlijk. Ja, ja, je krijgt op een gegeven moment zoveel passie ervoor. Dat is, dat is ongelooflijk, joh. Hé, dan hey, nou heb je een uh, intensieve aantal uh, maanden achter de rug, Nou, zeggen wel, ja. Want zeg. je bent verheugd. Ja, dus Je wel. was uh, eerst als je op de Haandere Kazemierstraat. En nu zit je op de orivieren van de Ja, ja. Uh, vandaar deze verhuizing. Nou, weet je, je moet op een gegeven moment... Moet je natuurlijk wel uh, gewoon... Uh, je, je groeit verder, weet je. Het zijn steeds voor een nieuwe stap. Was en weet je, verfrissing ja. in, het, in het meubilair... En in, in hoe het eruit ziet. Dat, dat, dat kom je, uiteindelijk kom je gewoon uh, tot een nieuwe locatie. En krijg je weer nieuwe energie en zo. Ja. Want helemaal door je lichaam, voel je dat al? Voel je dat al? Nou, nog niet helemaal. Maar, maar wat, wat je zegt... Uh, uh, Draagt de omgeving van de ruimte van de praktijk ook daadwerkelijk bij aan de ja. geslaagdheid van de behandeling? Nou ja, weet je, uh, helemaal uh, dat uh, goed uh, onderzoeken kan je natuurlijk nooit. Maar uh, het gevoel is gewoon goed, weet je. En daar hey. gaat het op natuurlijk. Uh, wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind het er uitzien. Ik vind je eerlijk, Wel ja. een beetje klinisch, ja. maar, maar niet te. Het geeft de zwaaier van een ziekenhuis, maar niet helemaal het gevoel. Nee, je? Dit is natuurlijk helemaal geen ziekenhuis. Dat heb je natuurlijk nee, een, Wat osteopathie, nee. Uh, Ivo, ja, voor de ontwetende, ja. de ontwetende mensen in deze, deze regio, die zo prachtig is. Wat is osteopathie? Ja, weet je, het is eigenlijk gewoon een soort, uh, ja weet je, ik zeg altijd makkelijk, het is een soort fysiotherapie, extended version. Weet je? Extended vaart. Je pakt je hele lichaam, het gaat over mentale dingen, het gaat over de inwendige lichaamsdelen. En het gaat gewoon over hoe je je voelt in, in relatie tot je lichaam. Ja. Ja. ja, Ik heb ook, ik heb, uh, ik uh, vorige uh, studie gedaan natuurlijk, een beetje. Ik heb ook even op je website gekeken ja. en dan spreek je ja, van ja. drie systemen: ja. het pairedetal systeem, ja. het veskal systeem, ja. het karioskal systeem. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat betekent dat? Nee, weet je, uh, ik heb je niet helemaal verstaan. Maar dat komt misschien ook gewoon doordat je een beetje moeilijk praat. Is misschien bij accent. Maar misschien, misschien, kan, een accent. misschien kan je even gaan liggen. Dan kunnen we het even laten zien. Oh, je gaat. Oh, wil, wil je even een praktijk voorbeeldje? Ja, doen? ik weet niet. Misschien. Kost is dat wat geld? Nee, joh, het is, het is toch reclame erbij. Van oh Heindel. ja, dat dus wij, dus wij is dus het. Het wordt heb... even gezonde, absoluut. Ja, nou Ongeveer prima. Omhoog hè? Nee, joh, dan kost het helemaal niet. Zonder prime time. Ja, zeker. Ga lekker liggen, joh. Ik ben gepraard, maar vergeet. Ah. Mevrouw van en even gaan liggen, want dan kunnen we gewoon... Ik ga lekker ja. liggen. Moet ik iets uitschrikken? Ja, even bovenstukje uit. Bovenstukje? Ja. Alleen het bovenstukje? Nee, ook gewoon de shirt wat erover. Oh ja, ik vond shirt. het al zo gek. Het is ook heel lang. ingewikkeld. Gewoon alles, alle bovenkleding. Zeg maar vanaf bovenkleding gewoon even weg. Maar helemaal, helemaal nou ja, weet je, dat is het wel de beste manier om okay, gewoon... Oké, uh... Oké. Okay, okay. dan moet ik me misschien even, even, even geestelijk uh, over je heen zetten. Oké. Okay. Uh, uh, uh. Dat is ook weer gelukt. Oké, okay, nou fijn. Uh, hup. Hup. Ja. Dat ziet er goed uit toch hoor. Ja. Ja. No, no, no, no, no. Ja. Ik, hoe oud bent u? Ik vind het een ongemakkelijke uh, situatie op deze manier. Hoe... Het is me goed dat radio is en geen televisie. Anders was ik straks mijn vlote George in beeld. Uh, uh, Ivo, uh, wat, wat gaan we doen in godsnaam? Hoe, uh, hoe, ik wil even weten hoe oud bent u. dan weet ik hoe ver ik kan gaan. Maar... Ik ben 56. 56? Oké, okay, ga ja. lekker liggen? Ik lig oké. Okay. Tenminste lig ik zo goed. Want... Ja, je, je ligt wel, maar je moet ook mentaal liggen. Dat is oh, dat bedoel je? bedoelde mentaal liggen. de ook... fysiek lig ik, en dat ja. zie je. Dat ik ja. vond het een gekke maar vraag. Moet... Maar ik moet ook mentaal liggen. Moet jij Maar hoe? over. Wat deed u nou? Wat? Het was een vraag. Uh, hoe lig je mentaal? Oh, gewoon, gewoon heel, heel ontspannen. Gewoon, gewoon lekker loslaten. Ja, doe even. Goed... Ja, heel goed. Ga lekker liggen. Zit, lig je nou? Lig je nou? Ja, Volgensmatig lig ik dus wel, maar ik weet niet of ik aan alle dergelijke systemen ook daadwerkelijk leg. Nee, dat komt zo. Even, okay. Lig je gewoon lekker? Ik lig, ik lig. Okay. Okay, ik ga nu, ik zal even waarschuwen wat ik ga doen, want dan heb je door dat ik wat, ga, wat ik ga oh, doen. Okay, ja. Ik ga nu even ja, op de ja. buik met mijn handen, ja? Even gewoon een okay. beetje drukken, Een ja, ja, ja. drop. Ja, niet dan, zo hard, hè? Nee, op het moment dat je zegt, van, dit is onprettig, vind ik niet lekker. Ja. Ja, zeg ja? je dan ho. Ja? Ho, is, is, is ho. Is ho het code wordt? Ho. ho. Code word? ja? Lekker kort. Oké, okay. klaar daarvoor? Ja, ja? ja. Ho die go. Je ligt mentaal. Komt ie. Ja. Sorry? Ik moest even nog even... Ja. Was dat ja. ho? Of? Nee, nee, nee, het was okay. even... Nee, nee, Komt Ja. Komt ie. Ja. Komt -ie? Ja. Komt -ie? Ja. Ja. Ja. Zo, hier. Oh. Cool. Nee, was dat nee, nee, ja, nee, dat was de. Uh, het was de positieve excuus, excuus. Ja, maar hooi is in principe dat ik stop. Hè? Ja, nee, verwarring, ja, nee Verwaar, maar, Ik snap het, Mijn even. fout, mijn Moet fout. Je fout, je fout, mijn fout. Ik ga weer even met haar liggen. Haar. Oké, okay, even. Nou, hier dan. Zo, een beetje. Oh. Nee, ga, nee, ga door, ga ja, door. Ga maar. Even, dit is dan de, de linkerkant, hè, wat voelt dat lekker? Zo, een beetje. Oeh. Ja! Oeh! Even Ge Oeh. Geen hoop Nee, nee. Okay. De rechterkant, dit is de rechterkant. Hier oh. zit dus, uh, je lever. Hoe oh, je... is dat zo? Kijk, ik druk nu op je lever. Zit het lever. er nog? Ja, het zit ik er zuip nog. vrij veel. ja, het zit er prima. Weet je, ik druk er nu op. Oeh. Ik druk nu. T-stop! Nee, Ho! Oh. Oké, okay. oh. ik ben oh. los. Ik ben oh. los. Wat, is er? wat, wat gebeurt er? Nee, ik kreeg, ineens, ik kreeg ineens even een uh, soort opvlieger. Maar dat heeft denk ik met, uh, met andere zaken te maken. Uh, Ivo, Ivo. Ja. Uh, uh, uh, uh, Zo, als je nou... als Staal. Ik zou jou nu de microfoon overhandigen. En je zou twintig volle seconden Zo. In de, in, in, op, de, daar op de lokale radio mogen uitleggen... waarop osteopathie voor de mensen het allerbeste de oplossing is. Ik ben helemaal van beslag, apropos. Maar dat vind ik wel moeilijk hoor. Maar gewoon nu gewoon een beetje gewoon een soort reclamepraatje. Ja, dat is de, de Matthijs van Nieuwkaar. Ja, uh, precies. Moet ik gewoon nu gewoon uh, zeggen ja. waarom? Dan. Ik, heb ik heb een cursus gevolgd voor okay. interviewen. Prima. Oké. Okay, ik dan heb dan gaan we. een cursus gevolgd. Oké, okay, komt-ie. Uh, ik, doe, ik heb een stopwatch. wacht even Oké, okay, sorry, nee, ik, ja, die, uh, je ja, zeg die, maar hè. Weet je? Ik volg nu nog gewoon dat handboek Heel erg letterlijk dus okay, Even kijken, even. ja, uh, en go uh, Hoi, uh, ik ben Ivo uh, Ik heb osteopathiebedrijf uh, Olivier van Noordlaan Kom lekker gezellig langs uh, Gewoon lekker jezelf zijn, ik help je Lichamelijk, fysiek, mentaal, helemaal lekker Gewoon, lekker los, lekker vrij Kom maar, langs Als je wil was het 20? 20. Precies 20. Ja, helemaal precies. goed, helemaal goed, helemaal goed. En dat doe je goed hoor, dat doe je goed, hey, Ivo. Graag. Ik zeg je natuurlijk voor het blok, maar dat is dus juist de truc. Ja, je mag je kleding wel aandoen nu. Oh, is dus dat zo? Ja, oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Maar... Dat mocht deze tijd al. Ja. Ja. ja Sorry, ik vergeten te zeggen. Ja, nee, ja, maar als, als het uit is, dan weet je er ook zo snel aan. Nou, nee, nee, ik merk dat net. Ja. Oh, zo sorry. zei. Sorry, sorry. Uh, we gaan ook afronden hoor. Ik ja. vond het hartstikke leuk. Ik vond het hartstikke ja. leuk. Dank dat, dat, jij, dat jij de Vlaardinger van de baan wilde zijn. Ja, ik vond het echt leuk. Dank je wel. Ge, uh, geen probleem. En succes met je praktijk, Keirel. Dank je wel, joh.